ondanks dat het hier en daar wel een beetje schuurde misschien. Maar uh, de actie zelf, uh, daar was iedereen wel over eens, die is, uh, die is geslaagd en het punt is gemaakt. Wat um, dan wel weer bevreemd uh, uh, bij ons binnenkwam gisteren, is het nieuws dat uh, de zonnestudio in de opeens weer dicht moest. Terwijl die uh, blij was wel open te mogen en... Uh, Vanuit de regeringswegen? Toch, ...toch de handhaving op de deur, voor de deur kreeg. Oh. En blijkbaar uh, vallen zij onder een uh, bepaalde groep die, uh, die nog niet open mag. Dus uh, tot hun grote verslagenheid uh, moesten ze de deuren sluiten. Dan moeten ze stu zonder studio in het museum gaan beginnen. Dan kunnen ze het combineren. Dat lijkt mij inderdaad uh, de beste optie ja, dan. Uh, ja. <laughs> ja. Maar uh, nou, ja, erg zuur voor deze mensen in ieder geval. Ja. Um, we blik ik ook even terug op het nieuws uh, dat uh, de directeur van Zand van Marketing heeft aangekondigd te gaan vertrekken. Uh, per 1 mei.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 Nou, dan, dan, ben ik, dan word ik wel nieuwsgierig, hè? Een combifunctie, hè? Een combifunctie. Oh, je hebt nog tijd over, bedoel je? Nee, ik... ik oh, wacht even. Dan oh. begrijpen we elkaar niet goed. Nee, maar ik prikkel je een beetje. Ik denk dat je wel begrijpt. Ik oh, ja, okay, weet ja. Niet wat je doet, hoor. Ja. Maar goed, uh, ander nieuws is dat uh, uh, Sonnet ten Bos blijft nog een jaar. Oké. Okay. Ik weet niet of je die naam nog iets zegt, maar dat uh, is de directeur van van Beyond. Uh, de stichting die de side events uh, uh, organiseerde rondom de Formule 1. Vorig jaar uh, was dat natuurlijk allemaal uh, ja, heel verrassend. Uh, Omdat het uh, heel lang onduidelijk bleef wat we wel en niet kon. En uiteindelijk kon het bijna niks. En toch weer wel een beetje. Uh, maar voor dit, uh, dit jaar hoopt hij natuurlijk uh, uh, ja, wat, wat rustiger te kunnen aanvliegen. En, uh, en wel te kunnen organiseren wat afgelopen jaar niet lukte. Um, verder moet het ook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 toeval wil dat een van de bestuursleden uh, met corona thuis zit. Oh, dus jee. deze week uh, lukte het nog even niet om, uh, om de juiste persoon te spreken en, uh, en ook om een foto te maken van het stel. Ja. Dus dat, uh, dat gaan we binnenkort zeker doen. Dat is volgende gelegenheid. Ja. Die wacht een zware taak. Ja, maar goed, uh, uh, Koos en, uh, oh, sorry, Toos en uh, Peter hebben natuurlijk samen de kar getrokken al die jaren.